Het is 8 uur, Jobboot met het Nationaal. In het Vlaamse Wetteren zijn de eerste van de 400 geëvacueerde bewoners teruggekeerd naar hun huis. Voorlopig gaat het om bewoners van één straat. Andere geëvacueerden moeten zeker nog een nacht elders verblijven. Voor 47 bewoners duurt het zeker nog tot 18 mei voor ze mogen terugkeren. Hun huizen staan in een straal van 250 meter rond de plaats waar zaterdagochtend een trein met chemicaliën ontspoorde en ontplofte.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 Een groep gespecialiseerde mariniers en ME'ers doorzoeken uh, in het bos en gaan op zoek naar de jongens. Dat doet de politie na een nieuwe tip. De supporters van Ado Den Haag, die onwel werden in een skybox, hebben allemaal spacecake gegeten. Dat heeft een woordvoerder van de club gezegd. Ado hoopt op de beelden van de bewakingscamera's te zien wie de spacecake in de skybox heeft neergezet. De club weet niet of er sprake is van een grap of van kwade opzet. 16 supporters werden afgelopen weekend onwel tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Het merendeel van de fans moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De zeespiegel zal tot het jaar 2100 met 4 tot 9 centimeter extra stijgen. Dat komt door het inzeestromen van gletsjers op Groenland. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat aan de Universiteit Utrecht is verricht. Hierdoor is het mogelijk veel nauwkeuriger de stijging van de zeespiegel te voorspellen... De zeespiegel stijgt onder meer door het smelten van gletsjers... maar ook door het in inzeestromen van gletsjers. Maar hoe groot de invloed daarvan is, was tot nu toe moeilijk te bepalen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken enkele buien over het land... met kans op onweer. Ook vannacht af en toe een bui. Morgen, hemelvaartsdag, droog en opklaringen. Het wordt dan 14 tot 16 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Amwb Verkeersinformatie. Er staan nog 11 files, bijna 70 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging nog in Brabant en bij Rotterdam. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht staat tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de weg is hier weer vrij. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, bij Dordrecht 9 kilometer. A17, Roosendaal-Dordrecht, daar staat bij Moerdijk 2 kilometer file... En door het ongeluk op de A12 loopt het ook nog vast op de A20... vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat 8 kilometer. Langs de file staat nog steeds op de A59 vanuit Syrikzee naar Den Bosch, tussen Waalwijk en het knooppunt Empel 19 kilometer.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 Twee dingen, zei je op de NL nou altijd? Uh, nee, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Goedenavond. En De twee dingen van vandaag zijn gescheiden jongens- en meisjesklassen. Is dat een goed idee? En de vlag van het Rode Kruis die hangt namelijk vandaag halfstok vanwege dit. Jurjaan Laar is hier. Goedenavond. Goedenavond. U bent de hoofd internationale hulpverlening bij het Rode Kruis. U bent onlangs nog vijf dagen in Syrië geweest. En het geluid dat wij nu laten horen, wat we elke dag eigenlijk horen vanuit Syrië... dat heeft u daar natuurlijk ook gehoord, of niet? Ja, Syrië voltrekt vandaag de dag echt een humanitair drama. En het was ook veel erger eh, dan ik had verwacht toen ik afreisde naar Syrië deze keer. Ik was er een jaar geleden geweest. Uh, en toch wel echt geschrokken van het, uh, van het grote verschil met een jaar daarvoor. En uh, ja, de, de humanitaire noden zijn gigantisch. Uh, we kunnen gelukkig heel veel doen, maar ja, volstrekt niet genoeg... voor wat er uh, uh, gaande is aan humanitair drama. Ja, want dat ja. drama, dat hoor je hier eigenlijk gewoon in de vorm van de gevechten. Heeft u daar ook echt heel dichtbij gestaan? Uh, uh, niet heel dichtbij gestaan, maar je, uh, om Damascus in te komen en zeg maar de. de, de, de plaats waar onze kantoren zijn en waar we in het hotel verbleven. Vanuit goed moet je 10 check checkpoints door. Dat was in het verleden niet. Um, in de stad zijn er ook verschillende plaatsen, controleposten. Je ziet ook wel dat de gebouwen um, ja, beschermd zijn... Um, die van enig belang zijn. En, en dat was verleden jaar in elk geval ook niet. Uh, de hele dag door hoor je wel de, de het mort Vuur. Um, en dat betekent elke granaat die je af hoort gaan, die komt ergens terecht. En uh, maakt ook veel onschuldige burgerslachtoffers. En ja, dat, de, dat is wel de omgeving waar we, in, uh, waar we zijn geweest. En ja, collega's van ons die in die wijk wonen en het kantoor hebben... die hebben een paar weken daarvoor, dus nu een maand geleden... te maken gehad met uh, mortiergranaten die in hun wijken vielen... Uh, dat waren er toch aardig wat. En ja, dan komt het heel dichtbij als ook in een straat waar iemand woont... Uh, dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Ja, want bij het Rode Kruis, dat zei ik aan de kop van de uitzending... hangt vandaag de vlag half stok. En eigenlijk is dat opmerkelijk, want het is vandaag internationale Rode Kruisdag. Omdat het de geboortedag is van uh, de oprichter van het Rode Kruis, Henri Dunant. Uh, en die vlag die hangt half stok uit respect voor de negentiende vrijwilliger uit Syrië... die deze week om het leven kwam. Hè. Uh, is het inmiddels al duidelijk? Onder welke omstandigheden dat is gebeurd. Want daar kan het wel toe leiden uiteindelijk allemaal. Ja, uh, deze persoon is getroffen bij een bombardement, maar al in december, dus heeft uh, maandenlang gevochten voor zijn leven. En, en die 19 uh, vrijwilligers die om zijn gekomen, merendeel daarvan. Er uh, zijn ambulance-medewerkers geweest. die ja, in wat we noemen en wat zij noemen ook. in de hotspots hebben gewerkt. Dus daar waar de gevechten hevig zijn en waar ze toegang krijgen. Uh, in sommige situaties uh, worden gevraagd om uh, lichamen te ruimen. In andere situaties echt zijn om directe hulp te bieden aan mensen die getroffen zijn. en geëvacueerd moeten worden. of ter plaatse moeten worden geholpen. Um, en ja, dan in situaties terechtkomen waar plots het vuurgevecht uh, weer hevig losbarst. En, en dan uiteindelijk. En dan soms in dat, in dat vuurgevecht terechtkomen en geraakt worden. Ja, ja, geraakt worden en dan ook... En overlijden. En overlijden. Ja, dat en die 19 zijn natuurlijk nog maar alleen de mensen die uh, overleden zijn. En er zijn nog vele meer die, die ja, gewond zijn geraakt en dergelijke. En, uh, ja, het, is, het zijn verschrikkelijke verhalen om te horen als je met uh, de collega's spreekt... en wat ze hebben meegemaakt. Ja, want, want, want de vlag half stok... Dat is natuurlijk ook omdat he, wij zien elke dag al die berichten uh, op de televisie. We horen het op de radio, lezend in de krant. Maar je realiseert je natuurlijk niet dat daar het Rode Kruis ook rondloopt. En net zo goed slachtoffer kan zijn. Nee, absoluut. En iedereen, en dat is het ingewikkelde. Uh, iedereen in die, in de, in de, daar heet het de Syrische Rode Halve Maan Vereniging. Uh, en, en, en alle vrijwilligers en medewerkers die zijn op de een of andere manier ook getroffen. Ik sprak een van de. Uh, de, de werknemers die ja, zelf net een, een huis had gekocht... Een, een, een tijd terug, maar in een recente geschiedenis... en, en die had ja, dat huis moeten verlaten... omdat er geweld losbarstte en, en uh, groepen de, een claim legden op zijn huis. Hij had net een hypotheek afgesloten en ja, kon zijn eigen huis niet meer in. Dus moet nu eens zijn hypotheek betalen en de huur ergens uh, sluiten. Um, en zijn familie is inmiddels al zijn eigen geboortegebied verdreigd... Vertrokken en de grens overgaan omdat ze zich niet meer veilig voelen in Syrië. Dus ja, hij is daar nu nog alleen achter. En uh, in die zin heeft hij ook al uh, ja, te maken met de directe gevolgen van het conflict... even buiten zijn professionele werk. Ja, want, want is het dan nog wel te doen, dat werk, voor, voor de mensen van de rode halve maan? Ja, zeker. zeker. Ik, ik, we zien in Syrië... een Ontzettende commitment vanuit sowieso de hele organisatie, maar ook het Internationale Rode Kruis, om die hulp aan die, aan die miljoenen. Getroffen burgers om dat voor te blijven zetten, uh, het is complex, maar het lukt. Het lukt, uh, we doen niet genoeg, we kunnen het niet genoeg bereiken. Uh, en wat voor... kunt u niet bereiken? Dan wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat moet u laten, gaan? Eigenlijk, nou ja, heel, heel simpel gezegd: rondom Damascus hebben we uh, meer dan, uh, bijna anderhalf miljoen mensen die op de vlucht zijn geslagen geregistreerd. Ja, we kunnen vandaag de dag zo... 30, tussen de 20 en 40 procent van die mensen daadwerkelijk van voedsel voorzien. Um, dat zijn de mensen die op de vlucht zijn geslagen. Maar daarbij komen nu de mensen die ook hun banen kwijt zijn geraakt... geen inkomen meer hebben en nu andere manieren moeten vinden om rond te komen. Daarnaast komen nog die groepen, gasgezinnen. De merendeel van de mensen die op de vlucht zijn geslagen... in de eerste dagen van het conflict is... Uh, opgevangen door, door Syrische gastgezinnen, soms bekende, familie, extended familie, maar ook, uh, ook vreemden. Die mensen die hebben ook na een jaar lang, eigenlijk in sommige gevallen wel langer, uh, de middelen niet meer om die, uh, die opvang te bieden. En dat is hartstikke pijnlijk, maar die, die groep mensen sluiten zich nu wel achter die, uh, achter die grote groep Mensen die hulp nodig hebben doordat ze op de vlucht zijn geslagen... die sluiten zich daar nu achteraan. Ja, dat worden en, ook vluchtelingen eigenlijk. En, en, en, in die, ja, in elk geval hulp, uh, hulp, zoeken. hulp zoeken. De mensen die, de, de, die dat nodig hebben. En ja, we kunnen hulp bieden, uh, voedsel, uh, afgelopen jaar... aan anderhalf miljoen uh, Syriërs. En dat aantal neemt alleen maar toe. Uh, maar het is heel complex. En het, maar het is een beperkt deel van de noden in Syrië. Dat, dat, dat kunnen wij als Rode Kruis niet alleen aan. Ja, dus, dus eigenlijk staat u ook een beetje af en toe met de hand in het haar... denk ik, hè, als organisatie. Dat je daar bent en dat je al die slachtoffers ziet... al die uh, mensen die vluchten... maar dat je dan toch eigenlijk niet voldoende kan doen. Dat moet toch ook heel moeilijk zijn? Nou, in, in, in elke situatie, in elk conflict... kunnen wij niet alle mensen die hulp nodig hebben... Helpen. Dus we richten ons op de meest kwetsbaren. Um, dat is gezien de omvang van het, van het probleem wel heel lastig. En ook het feit dat sommige gebieden heel moeilijk toegankelijk zijn. Soms ons ook maanden kost om daar te komen. En uiteindelijk bereiken we die, die, die, die gebieden. Um, maar ja, nogmaals, we kunnen niet iedereen helpen. Maar ik denk dat, dat daar waar we die hulp kunnen bieden... hij relevant is en, en, en nodig is. En, uh, ja, gelukkig kan bijdragen aan een vermindering van het menselijk leed. Ja, nou, nou, bent u nu op dit moment hoofd internationale hulpverlening van het Rode Kruis. U bent al in andere landen geweest, onder andere Afghanistan. Als we kijken naar Syrië, wat zijn dan de grootste verschillen? Wat, wat komt u hier echt in een heel andere situatie terecht? Nou, wat ik heel opvallend vind, is dat Syrië was een, een land wat. Uh, waar een hoge mate van verstedelijking is. Uh, waar uh, ja, veel mensen aan het werk waren, zoals ook hier in Nederland. Uh, mensen kregen hun inkomen uh, gewoon via de bank overgemaakt. En konden uh, met regelmaat buitenshuis, ergens in een restaurant eten. Winkelden om de hoek bij de supermarkt. Uh, het, het voelt heel erg aan zoals wij uh, in ja, wijken met huizen, maar wijken ook met hogere flatgebouwen. En, en, en dat is in twee jaar tijd volledig veranderd. En mensen krijgen misschien geen salaris meer. Ze kunnen het niet meer opnemen. Ze kunnen leningen niet meer aflossen. Ze kunnen niet meer naar de supermarkt, want die is er niet meer. Ze zijn hun huizen en een winkel ook kwijtgeraakt. En ja, staan opeens. Van uh, een situatie waarin ze gewoon rond konden komen. en in de weekenden uitstapjes maakten. staan ze opeens in een kelder ergens. te vragen om een hulppakket. Ja, met heeft voedsel. U, ja, ja, wat dat, heeft dat u het meeste, een... meeste invloed op u gemaakt. of indruk op u gemaakt? U, u heeft die mensen ook ontmoet, gezien? Nou, ja, het zijn dat soort situaties. Um, de, de, de, de, de, de, de grote terugval waarin mensen in zo'n korte. of die mensen in zo'n korte tijd hebben meegemaakt. Dus echt van een huisbezitter, een bedrijf, een winkel hebben... en nu dan echt zo'n voedselpakket moeten aannemen. Eh, een andere situatie waarin mijn vrouw een, een tweeling heeft... Eh, al, al een keer verhuisd is, eh, nu... Ja, uh, niet meer die tweeling kan voeden. Oh, en, en, uh, ja, ze zegt doordat ze niet meer genoeg eten heeft... Nou, dat weten we dat het waarschijnlijk andere redenen heeft... maar in elk geval uh, geeft ze de, de kinderen niet meer uh, genoeg voeding. Um, en ja, spokkelt ze brood en melk bij elkaar. Het is, het is een baby. Uh, ze zijn ook gewend om met melkpoeder en water te werken. Maar de schoon drinkwater is er ook bijna niet meer. Is ook moeilijk verkrijgbaar. Dus dat soort oplossingen zijn niet heel erg slim om, uh, om uh, te, te nemen. En ja, nu is in afwachting wat gebeurt er nu met me. En ze krijgt een pakket voor drie maanden. Normaal geven we rantsoenen voor, drie, voor één maand. Maar daar is niet genoeg. Um, dus ja, dan moet ze met dat pakket rondkomen. En ja, staat met de armen een beetje ja. gespreid van wat moet ik eigenlijk? En ja, dat ja. weet zij ook niet zo goed. En wat goed. moet je als hulpverlener dan zeggen? Ja, eh, die hulp blijven bieden en blijven aanmoedigen om, eh, om vooral ook terug te komen. Eh, maar ja, een oplossing voor de lange termijn die is voor ons vandaag de dag natuurlijk ook heel erg moeilijk. Want dat humanitair drama en het conflict, dat is gewoon aan de orde van de dag. Ja, nou heeft u zelf ook kinderen. Ik bedoel, hoe loopt u daar dan rond als u die kinderen ziet? Nou ja, eh, eh, eh, eh, het is tweeledig. Het is de, ik, dat is heel ingewikkeld. Want je, je kan je heel makkelijk verplaatsen doordat je het ziet. En doordat je weet als ouder... hoe beschermend je bent naar je kinderen toe. Mijn kinderen zijn drieënhalf. Um, uh, ik heb dus ook een tweeling. Hm. Dat was het, het, het is het aparte van het verhaal. En uh, Je weet hoe beschermend je bent. Maar je ziet dus ook... hoe snel het kan veranderen voor je. Um, en, en, en, en wat dat dan... Dat, dat gevoel dat dat ook bij jou zou kunnen overkomen. Ja, dat... dat Maakt wel een, een, een indruk. Tegelijkertijd ook ja, hoe blij je bent. Op het moment dat je de kinderen weer in de armen kan nemen. En de wetenschap dat ze ja, heel gelukkig in een hele fijne omgeving opgroeien. Dat is natuurlijk de andere kant van dat ja. verhaal. En dan uh, u nog, vertelt u dat dan ook wat u daar heeft gezien? Thuis? Ik heb, ik heb verteld dat ik in Syrië was. Om mensen die, uh, die, die hele moeilijke omstandigheden meemaken. Om die te helpen. Uh, ja, dat, en ja, goed. Of ze dat helemaal begrijpen. Dat nee, is daar zijn ze nog een raar. beetje te klein voor. Ja, dat begrijp ik. Ja. Eh, maar toch nog even naar het nieuws van vandaag. Want gisteren was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... John Kerry in Moskou hè, om te praten over de aanpak van het conflict in Syrië. Dat heeft uiteindelijk eh, tot eh, niets geleid. Heeft u eh, als medewerker van het Rode Kruis... nou nog eh, hoop op dat het daar binnenkort gewoon voorbij is? En dat u echt goed daarin kan om uw werk te geven... aan alle mensen die het nodig hebben? Um. Nou, laat ik één ding zeggen. Ik bedoel, we, we blijven humanitaire hulp verlenen zolang het nodig is. Um, wat, uh, we, doen niet genoeg, we kunnen niet genoeg doen, we hebben de middelen niet. Dat is ook waarom het Giro 5.5 zijn gestart. Uh, en, en, en waarom het zo actueel blijft. Um, Vandaag de dag zien we inderdaad nog steeds niet dat er een, een een politieke oplossing is tot dit conflict. Dus dat betekent dat voor ons dat we ons voorbereiden op nog een veel langere humanitaire missie in Syrië. Hoe lang kunnen ze dat volhouden dan? Uh, nou ja, daar hebben, we, daar hebben we natuurlijk de steun voor nodig. Dat is één. Uh, de bereidheid om lang te blijven, die is zeker. In, in landen als Afghanistan, als in het Soedan, als in Somalië... zijn we soms tientallen jaren actief. En, uh, en blijven actief, uh, ondanks ja, veranderende omstandigheden. Dus ja. t, uh, als dat in Syrië moet gebeuren, dan moet dat gebeuren. Maar dan is er wel geld uh, voor nodig. En dan is er geld voor nodig, ja, zeker. Goed, Jurian Laar was mijn gast. Dank u wel. U bent hoofd internationale hulpverlening bij het Rooie Kruis. En even voor de duidelijkheid is Giro 555, toch? Ja, klopt. Bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Bedankt. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Mag het even stil zijn? nou, nou, Ik wil even afspreken dat alle jassen uitgaan. Petten af. Verdi, Verdi. Verdi? Hallo? Je kan met meedoen, weet ik. Jongens, doe even rustig. Ja, het is even een overgang. Maar het is uh, het geluid van een uh, klas in Nederland... Uh, waar iemand voor staat die uh, niet helemaal orde kan houden, denk ik. Of het niet helemaal voor elkaar krijgt om ze stil te krijgen. Ik ga erover spreken, over... Uh, Jongens in klasse, met historica Angela Krot. Goedenavond. Goedenavond. U bent schrijfster van het boek Jongens zijn het. Dat is zojuist verschenen. En dat gaat eigenlijk over de moeilijke positie van jongens in het uh, onderwijs. Nou hoorden we net die klas. U zat een beetje met uw oren te spits. U bent zelf ook geloof ik onderwijzeres uh, geweest. Ja, dat uh, klopt. Dit herkent u dan wel, denk ik? Herken ik herken dat helemaal, ja. En ik weet helemaal niet of ze dus uh, wel of niet goed oren kan houden. Klinkt me gewoon heel erg... Uh, um, ja, uh, goed... Of, of herkenbaar in de oren. Ja. Want uh, jongens, dan moet je gewoon een beetje meer achteraan zitten... als, aan, als achter meisjes. Ja, want wat, wat is dat dan? Ik bedoel, wanneer dacht u uh, als onderwijzeres... ja, die jongens, dat is toch wel wat anders dan die meiden. En niet het feit dat de een uh, uh, nou eenmaal een ander geslacht heeft... maar gewoon ook in het gedrag, in alles. Nou, toen ik voor de klas ging staan. Ik had dan wel uh, op de drie jaar op de pedagogische academie... dat was toen nog drie jaar... Uh, dat, want ik ben uh, onderwijzeres geweest van 1975 tot 1980. En voorheen dus de pedagogische academie, dat was drie jaar. Maar daar had ik niets gehoord over het verschil tussen jongens en meisjes. Want dat was de tijd van de vrouwenemancipatie. En dan was iedereen gelijk. Jongens, meisjes, vrouwen, mannen. Dat werd gewoon dat, niet besproken. Nee, dat werd gewoon niet helemaal hebben. niet besproken. Dus ik kwam gewoon voor de klas te staan. En ik kwam uh, uit een meisjesgezin. Ik had op meisjesscholen gezeten. Want ik heb nog dus uh, volledig ongemengd op een meisjeskleuterschool... meisjesbasisschool, MMS, een meisjesschool gezeten... En dat moet ik wel zeggen, pedagogische academie kwam bij de jongens. Daar moest ik vreselijk aan wennen. Want ik moest discussiëren met de jongens. Ja, je meisjes meisjeschool natuurlijk ook, maar de jongens deden dat anders. Ja. Dus dat was een eerste ervaring. Maar mijn allergrootste ervaring met jongens is toch geweest toen ik voor de klas stond... en plotseling merkte, ja, uh, die zijn dus helemaal anders. Ze luisteren niet, zijn ongehoorzaam, ze maken kabaal, ze verstoren de les... En uh, niet alle jongens natuurlijk, maar wel veel. En bovendien hadden jongens zo de neiging, als het eentje deed, dachten die anderen: aha, dan doe ik ook mee. En ik was toen pas twintig en ik had ook niet echt veel overweeg. Dus ik moest alle zeilen bijzetten. om daar uh, te zorgen dat ze dus, want dat, dan moet je natuurlijk dat ze wat leerden. Ja, want ja. dat was natuurlijk het uitgangspunt. Dat was de bedoeling, ja. ja, ja was, en was, en, en was uiteindelijk was dat ingewikkelder uh, om die jongens dus wat te leren dan de meisjes. Ja, en ik had in het begin ook nog een combinatieklas. Dus dat was helemaal, dat moest ik ook nog eventjes overbruggen. Dus dan, dan moest je dus de ene kant stil zien te houden, terwijl je aan de andere kant uitleg gaf, uitleg gaf. Nou, dat was dus echt. Uh, en nou ja, de jongens die, uh, die verkennen graag de grenzen. Dus als ik eens een keer. Als ik niet keek, en dat heb je natuurlijk gauw bij een combinatieklas... dan was het weer uh, prijs. Ja, en, en, en uiteindelijk heeft u zelf, toen u opgroeide, ook kinderen gekregen, ook twee, jongens. Zag, ook twee u, jongens. zag u daar ook weer, ik bedoel, u heeft geen dochters, maar zag u ook weer hetzelfde gedrag bij die jongens? Ja, hetzelfde gedrag. Ja, nou ja, ik Noem probeerde eigenlijk... Dan? Eigenlijk was ik helemaal in de sfeer van de jaren tachtig. Toen was het de bedoeling. Of toen werd er gezegd van... Uh, je kunt ze seksneutraal opvoeden. Want het was nog steeds zo. Dus u naar de winkel van... pop popkopen? Ja, tuurlijk. <laughs> en ik denk van, nou, dat zal ik mooi doen. Want dan zal ik voor zorgen dat dat gebeurt. Dat ze later, als ze dan een vriendin krijgen... dat hij mij dankbaar zal zijn dat ze heb Om te zorgen. En nou ja, in ieder geval... Uh, ook dus vrouwenkarwijtjes uh, aan te leren. Dat heb ik ook geprobeerd. hoor. Maar ik merkte al... Toen ze heel klein waren, toen ik met die poppen kwam. Ja, ze spelen met autootjes, ze maken lawaai, ze willen naar buiten. Ze zijn ongehoorzaam. Het lijkt of ze het niet horen. Maar ze hebben, ze hebben gewoon andere dingen te doen. Ze, ze zijn, uh, ze zijn uh, hoe moet ik het zeggen, impulsiever dan meisjes. En ze hebben geen zin om lang te luisteren naar wat jij te zeggen hebt. En vrouwen kunnen vaak heel erg lang uitleg geven. En maar ze zijn, zaten niet op je te wachten. Maar, nou, maar, maar, ja, maar de vraag is natuurlijk, hoe erg is dit eigenlijk? Dit is gewoon wat u heeft uh, geconstateerd. Het is ja. jongensgedacht. Nou, en? Nee hoor. Dat zijn, hebben dus, ik heb uit al die opvoedboeken die ik bestudeerd heb... heb ik drie jongens eigen Ja, want u bent ook historica geworden ja, uiteindelijk. U heeft... Ja. De afgelopen jaren onderzoek gedaan naar ja. dat verschil tussen jongens en meisjes ja, hoe dat op school gaat. Ja, u heeft een, een, een crush met dit onderwerp, we maar Ja, zeggen. ik heb er wel wat mee. Ja, dat ja. kan je wel zeggen. Ja, maar, maar, maar, maar toen. Wat, wat was uw conclusie? Nou, er kwamen dus vier jongens-eigenschappen uit die altijd zo gebleven zijn. De eerste was dus baldadigheid. Dus uit al die opvoedboeken die steeds weer naar boven. Nog Hele de oude boeken? hè? Ja, van 1882 tot. Ik ben nu dus met, met, met de publieksversie ben ik tot 2013 gegaan. Dus eerst baldadigheid, kattenkwaad. Tweede was hoogmoed, grootspraak, dat was een goede tweede. Derde was ledigheid of luiheid. En de laatste was zwijgzaamheid of verlegenheid. En die eigenschappen die hebben jongens nog steeds, hadden ze toen, zullen ze volgens mij altijd houden, zijn volgens mij universele jongenseigenschappen. Ja, dat, he dat, is, dat, dat, dat heeft dat geconstateerd. Ja, dat constateer ik. Ja, en, en dat ik heeft ik u gezien in die klassen, dat heeft u gezien bij uw eigen, eigen ja, kinderen. Ja, en nu uh, dat vond ik het wel mooi hoor, om dat dus weer uh, terug te zien. Want het is natuurlijk, het onderzoek heb ik ook gedaan om te kijken wat ik allemaal denk, wat ik. Zeg, zou dat ook zijn zou, kan ik het ook aantonen? Kan ja. ik dus uh, materiaal aan? Uh leveren waaruit dat blijkt. Kan ik dat onderzoeken? Kan ik dat vinden? Ja, ja en u komt ook met aanbevelingen en daar gaan we het ja, nu even over hebben. Want we hebben nu, he, u zegt dit is wat het is <laughs> en uh, dat, dat je zou kunnen zeggen, nou ja, wat, wat, wat geeft het? Maar u zegt het geeft wel degelijk, want het is ook slecht voor deze jongens dat, dat ze... Uh... Ja, het is de bedoeling dat deze eigenschap worden afgeleerd. Het komt de maatschappij slecht uit, het komt de school slecht uit, want ze maken kabaal in de school, ze, ze letten niet op, ze... En ook omdat het onderwijs nu erg dus, uh, inspeelt op eigenschappen Je moet nu samenwerken, je moet communiceren, je moet werkstukken maken. En dat zijn allemaal maar dingen. Zijn dat zijn allemaal dingen die jongens ook al kunnen. Nee hoor, daar hebben ze helemaal daar hebben ze een pesthekel aan. Dat willen ze helemaal niet. Ze willen competitief bezig zijn, ze willen dus iets doen. Ze willen dus, uh, nou ja, verantwoording hebben. Ze willen dus. Uh, de held, de wezen. Ja, ook, ook in het onderwijs. Maar ze, ze kunnen dus... Ze willen best iets leren, maar ze hebben ook het idee zelf... wat hun allemaal aangeboden wordt. Dat zie je al in de opvoedboeken uit het... Um, in 1939 zegt een leraar... dat de jongens erg kritisch zijn en zeggen ze... Nou, wat hun daar al zo aangeboden wordt... nou, daar hebben ze helemaal geen zin in. Ze, ze hoeven eigenlijk helemaal niet naar school. Ze weten alles al. Dat denken en, ze. Dat vinden ze en dat denken ze. En dat denken dus heel veel jongens. En als iets, ze vinden ook heel vaak iets interessant, maar... dat is nou juist niet datgene wat ze op school krijgen uh, voorgelegd, wat ze uh, geleerd worden. Ja, want u pleit ook voor gescheiden klassen. Dat is een discussie die is eigenlijk sinds vorig jaar een beetje in zwang ja, gekomen. Ja, dat is inderdaad. Dat komt mij wel mooi uit. Ja, ja dat komt u dat mooi komt uit, want dat die, vindt u ook. Gescheiden klas, ja, ik denk dan wel, ja jeetje, gescheiden klassen. U zei net zelf, ik ja. moest enorm wennen toen ik op die pabo... opeens met die jongens en die meisjes kwam te zitten. Ja. Ik bedoel, dat is toch niet wat u, waar u weer naar terug wilt? Nou, maar dat heeft me nooit, ik bedoel, de, de verhouding met jongens heb ik nooit... Dat dat slecht was of zo, daar heb ik dan nooit... Ik moest er even aan wennen, maar je bent, je bent er zo weer aan gewend. <laughs> maar waarom denkt u nou, dat dat beter is dan? Omdat uh, jongens anders leren dan meisjes. En omdat ze dus in de puberteit gaan naar de middelbare school. En dan beginnen ook de werken is één ding. En dan worden ze dus door afgeleid. Ja, het heeft uw zoon, geloof ik, ook uh, ja, wel eens dat ze, dat verteld. Ze, Wat zei ze, die dan? Ja, dat zei de zoon pas jaren later. Wat zei Dat ze hij dan? dus dan helemaal geen interesse meer had in het bord. Dus in, in, in de les had hij sowieso weinig interesse voor. Maar met meisjes, had hij nog veel minder interesse erin. Het was natuurlijk wel leuk, maar ja, bij jongens werken dan hormonen en dan dan is dat uh, dat uh nou ja, ze hebben al weinig interesse in school. Dan is er nog veel minder interesse. Er staat alleen maar een meisje in opvoed, te uh, ja, en Dat in zei uw zoon ook. Moet luisteren? Ik zat in die klas en uh, <laughs> ik, uh, er liepen mooie nou, meisjes ja, rond. En ik zag echt niet meer die uh, nee, wiskunde nee, nee, wiskundaren. Nee, uit die, die opvoedkundeboeken blijkt ook dat zijn ook onderzoeken gedaan. Naar, uh, dat hebben ze geprobeerd. Uh, gescheiden jongens en gescheiden meisjesklassen. Overal blijkt uit. En dat is ook de bedoeling van het onderwijs. Dat jongens beter presteren in jongensklassen. En meisjes die sowieso goed presteren, presteren nog beter in meisjesklassen. Maar goed, zo leren als je dat allemaal apart zet. Dan leren de jongens toch niet om te te gaan met een meisje en andersom? Juist wel. In, in, dus in Amerika en in, in uh, Engeland zijn uh, al jonge scholen. En juist op het vlak van uh, dus, uh, me, hoe je met meisjes moet omgaan, zijn ze zelfs nog uh, geëmancipeerder op jonge scholen ten opzichte van meisjes dan wanneer ze er mee samen in de klas zitten. Je moet niet vergeten, als jongens met meisjes in de klas zitten, jongens zijn graag competitief bezig. Meisjes zijn in de klas veel beter. Ze, zijn veel, ze halen veel hogere cijfers. Dus daar kunnen jongens niet. Ze willen graag Onder elkaar zijn liefst eigenlijk onder jongens competitief bezig. En daarvoor heb ik ook voorbeelden van die opvoedboeken. Is het ook goed als ze in een jongensklas zitten? Dan gaan ze tegen elkaar op. Uh, uh, en, dan en, ook, en dan gaan ze beter presteren. Ja, u je ja. zegt ook de leerplicht zou eigenlijk omlaag moeten ja, naar 14-15. Die... Dat is toch bijna vloek in de kerk? We <laughs> willen allemaal oh, graag dat die niet, kinderen. Oh, ik vloek zo erg in de kerk. ze dus kan dat ook nog wel bij. Uh, ik, oh, en die opvoedboeken komt dat komt telkens een leeftijd 14-15. Dat is echt een leeftijd waarop jongens dus in al die, die opvoedboeken zeggen, nou, de jongens hebben dan eigenlijk geen zin meer in school. Uh, haven 4 is bijvoorbeeld maar ook... Maar moet over... je dan maar gewoon zeggen, ga er dan maar vanaf als ze 15 nou, zijn? Nou, uh, ik denk dat ze dan, ze vinden zelf... Ik denk ook dat ze gelijk hebben dat ze genoeg geleerd hebben. Dat ze dan bijvoorbeeld uh, bij een leermeester kunnen... of, of, of uh, in ieder geval via een ambachtsschool. Want de ambachtsschool is de enige school... die dus in het hele onderzoek positief naar voren komt. Die jongens. Nee, en dat is juist wel heel erg vervelend, want... Die, het heeft dus plaats moeten maken voor het VMBO waar een hele hoop theorie bij was. En daar hebben jongens helemaal een boertje door, En als ze heel lang moeten zitten en moeten luisteren. En daar worden ze dus... Uh daar hebben ze veel te veel energie voor. Dus ze willen gewoon iets doen. Ze willen een doel hebben, verantwoordelijkheid en iets doen. Maar goed, die hele discussie is er geweest ja. he, eind vorig jaar. En uh, toen heeft de minister, geloof ik, uh, van Toen Bijsterveld iets geroepen. Van nou, uh, ik, ik sta daar niet afwijzend tegenover. Ik wilde even naar ja, gaan kijken. Ja, ja, maar ja, uiteindelijk het, en, is er niks van tegenover. Nee, er waren twee gekomen. onderzoeken die dat onderzocht hadden. En die zeiden wat je dus uh, in de Noordelijke landen steeds vaker ziet. Is, uh, de verschillen tussen vrouwen onderling die zijn uh, vele malen groter dan tussen mannen en vrouwen. Maar ik uh, huldig een andere mening. Ik huldig nu de mening. al die onderzoeken en mijn ervaring. dat de er verschillen tussen meisjes onderling. vele malen kleiner zijn dan tussen ja. meisjes en jongens. Maar goed, ik zeg het eigenlijk. omdat het wel is onderzocht. ook door de politiek. en daar beginnen dit soort veranderingen. Het zit er niet echt in dat er gescheiden klassen komen. Nee, maar wil wel graag. het ziet nu wel in dat jongens. het presteren steeds slechter. En het is toch eigenlijk de bedoeling. dat ze, het is niet de bedoeling. dat ze nog meer blijven zitten. meer afstromen. Want het komt de maatschappij niet ten goede. En bij de. De maar de politiek, de politiek, denkt er nog niet zo over nou, en hoort het ik, nog ik niet. Heb, ik, zit van, maar ik doe aanbevelingen, dus misschien dat iemand het oppikt of zo. Maar lijkt mij door veel, na nou, alles het onderzoek wat ik heb gedaan, ik word geruggesteund, ook door opvoeders, opvoedkundigen, ook Nederlanders. Uh, want er zijn natuurlijk ook een hoop buitenlandse opvoedboeken. En die dus dan weer verwijzen naar Engels en Amerikaanse onderzoeken. Maar ik heb ook een opvoedboek van... Uh, dan ben ik hem eventjes kwijt. Uh, misschien... Oh, Neuvel. Een uh, socioloog Neuvel. En die dan zegt van... Het uh, is vloek in de kerk. Want als je zegt... Uh, gescheiden onderwijs ben je tegen de vrouwen-emancipatie. Zo wordt het gewoon gezien in Nederland. Als een aanslag op de, op het, op het, op de vrouwen maar nee. dat, u ja. denkt echt dat het beter gaat aflopen met de dat... jongens en ook met de meisjes? Ja, ik denk, ik denk, ik denk dat het veel beter is ook, want dat, daar is het onderwijs voor. Ja. Dat men iets leert, dat men iets leert wat me geïnteresseerd raakt... om later dus enthousiast te zijn, om verder de maatschappij van dienst te zijn. Is het nog goed afgelopen met uw jongens? Ja hoor. <laughs> maar je moet er wel achteraan zitten en ze hebben dus een, gewoon ondersteuning nodig. Jongens hebben meer steun nodig dan meisjes. Je moet over de schouders heen kijken, ze doen wel heel stoer en zo... maar je moet ze een beetje dus begeleiden, zou ik maar zeggen. Hoewel ze dat niet zo zien, want zij doen allemaal zelf, maar... De jongens hebben het echt nodig. Goed, mag ik u danken. Historica Angela Krot, ze heeft het boek geschreven. Jongens zijn het wat zojuist is verschenen. Goed, het was Twee Dingen voor vandaag van Max. Voor meer informatie en als u de uitzendingen wil terugluisteren... ga naar de website tweedingen.nl. BNN Today, Willemijn Veenhoven, wat gaan jullie doen? We hebben het over tien jaar LinkedIn. Heb jij een LinkedIn-profiel? Ja. ja. Doe je er iets mee? Nou, ik krijg altijd die uitnodigingen. En ik denk elke keer als ik het nou wat rustiger heb... dan ga ik dat eens netjes invullen. Okay. Ja. Want er staat volgens mij alleen maar mijn naam, journalist en een nummer. Dat is alles. Dus ja. uh, ik moet daar eens wat mee doen. Precies, dat heb ik ook. Exact hetzelfde. <gül> Toch uh, is het een waanzinnig succes, die uh, ja. sociale netwerksite. Veel beter dan bijvoorbeeld Facebook. Daar gaat het alleen ja. maar steeds slechter mee. Zometeen het succes van LinkedIn en wat je daarna ook echt aan kan hebben. Ik ga luisteren. Zeker, hoop ik. En uh, ook het laatste nieuws natuurlijk over de twee vermiste broertjes. Er wordt uh, ongeveer nu een half uur gezocht in de bossen in Zuid-Limburg. Zometeen het laatste nieuws. Dat in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is uh, half 1, of half 1? Nee. Half 9? Het is ja. half 9. U krijgt het, de uh, met boot. Ja, Willemijn zei het al, hè. in Bunderbos in Zuid-Limburg... is een grote zoekactie aan de gang naar de twee vermiste jongens uit Zeist. Militairen van het Korps Mariniers kammen daar het bos uit. Ze zijn gespecialiseerd in het signaleren van veranderingen van het landschap. De broertjes van 7 en 9 zijn gisteren nog gezien... bij een benzinepomp in Neerbeek in Limburg, waar hun vader heeft getankt. In het Vlaamse Wetteren zijn de eerste van de 400 geëvacueerde bewoners teruggekeerd naar hun huis. Voorlopig gaat het om bewoners van één straat. Andere geëvacueerden moeten zeker nog een nacht elders doorbrengen. En voor 47 bewoners duurt het nog tot half mei voor ze mogen terugkeren naar hun huis. Hun huizen staan namelijk in een straal van 250 meter rond de plaats... waar zaterdag een trein met chemicaliën ontspoorde en ontplofte. De documentaire serie Het Nieuwe Rijksmuseum van de NTR en de drama-series Volgens Roberts van de Vara en Moeder Ik Wil bij de Revue van Omroep Max. Ze zijn alle drie genomineerd voor de Zilveren Nipkoffschijf 2013. Dat is de jaarlijkse persprijs voor het beste televisieprogramma. Kanshebbers voor de zilveren reismicrofoon voor het beste radioprogramma... zijn Plots en Bureau Buitenland, beide van de VPRO... en discjockey Edwin Evers van 538. Op 5 juni dan worden de winnaars in Hilversum bekendgemaakt. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Goedenavond. De eindexamens die beginnen volgende week. En steeds meer scholieren die roepen de hulp in van trainers om ze klaar te stomen. Het gaat tegenwoordig al om kwart van de kandidaten. Na negenen meer daarover. En sinds dik een half uur wordt er in het Bunderbos... bij de luchthaven Maastricht-Aken Airport in Limburg... gezocht naar die twee vermiste broertjes. Zometeen het laatste nieuws. En als je via uh, radio1.nl de webcam meekijkt... dan zie je drie hele aantrekkelijke mensen. Twee meisjes waarvan er eentje in het leger heeft gezeten in Israël. En Gio Lippens, die komt zo meteen met het sportnieuws. En de dames hier, de een heeft de andere zus gefilmd in het Israëlische leger. Dat was niet altijd even leuk, geloof ik. Nee. Nee, hè? <laughs> nee, dat, dat kan ik me voorstellen. Want het is, is natuurlijk ook een hele hoop dat je niet echt mag filmen. Hoe dat allemaal zit, uh, vertellen jullie zo meteen uitgebreid. Maar eerst Guido Lippens, goedenavond. Zeker, met de sport. Uh, hij was er niet weg te krijgen. Uh, het waren 27 fantastische jaren voor Alex Ferguson. Maar hij maakte vandaag wel bekend te stoppen als manager van Manchester United. Oud doelman Edwin van der Sar werkte zes jaar met Ferguson samen. Ja, het is een hele, hele, aparte, hele aparte man en een uh, hele warme man. Je kon, je kon echt met van alles bij hem, uh, bij hem, uh, bij hem terecht. En uh, hij verdedigde je ook uh, tot, uh, tot en uit een treur, eigenlijk, totdat je het echt, uh, echt de bond had gemaakt. En dan, uh, ja, dan moest je eigenlijk consequenties trekken eigenlijk. Maar uh, ja, hij deed gewoon alles om het team te beschermen en uh, om zichzelf natuurlijk ook de best mogelijke manier om.. Uh uh, te prepareren om, om prijzen te winnen. Edwin van der Sar over Alex Ferguson. Ferguson stopt omdat hij denkt dat nu het juiste moment is gekomen. In een verklaring zegt hij ook met een goed gevoel afscheid te nemen. Het is belangrijk om te stoppen op het moment... dat de organisatie op zijn best is, zegt hij. En er was succes in de Giro voor de Nederlandse wielerploeg Argo Shimano. John Dagenkoppel in Matera de vijfde etappe... nadat door een valpartij veel renners stil waren komen te staan. De Duitser wist om de chaos heen te sturen... en versloeg vervolgens de Italiaan Canola... Dekenkolp was zo kapot dat hij lang uit op het asfalt ging leren. Oh, in het end, I uh, couldn't see zien. Uh, Ik was, zo was so empty and uh, it was een great, great job van mijn team today. We controlled de hele race and uh, got the, we had the, the confidence and uh, took the responsibility and uh, that was, it's a great day for Shimano. Dekenkoop zegt dat hij zo leeg was dat hij helemaal niks meer kon zien. Vandaar dat hij op het asfalt ging liggen. En verder geeft hij uiteraard de complimenten aan zijn ploeggenoten... die hard voor hem werkten. Dat hoort erbij tegenwoordig. Nog één wielerbericht. Luis Leon Sanchez. Hij mag weer rijden voor de Blanco-ploeg. Sanchez was daar sinds 2 februari niet meer opgesteld... omdat zijn naam was genoemd in de zaak rond doping uit Fuentes. De leiding van Blanco is nu met de renner overeengekomen... dat hij vanaf 22 wij meedoet aan de Ronde van België. Mm -hmm. Het is ja. wat, hè? Meer sport straks op 10 uur. Geolippus, dankjewel. Wat een lekker nummer vind ik dit. Robin Thick. En Robin Thick die wilde eigenlijk vroeger geen muzikant... maar basketballer worden. En uh, blijkt het, hij zat samen op school met die Jason Collins. Dat is de eerste basketballer in de NBA die ervoor uit is gekomen. Laatst nog dat hij homo is. En uh, die Thicke die zei... Uh, ja, vroeger moest ik hem allemaal niet. Het was natuurlijk veel te grote gast, maar... Nu kwam hij hem laatst tegen en ze zijn nu dikke vriendjes. En volgens Tik is die Collins, die er dus net voor uit is gekomen: de liefste man van de wereld. Nou, mooi om te weten. Robin Tick, Blurred Lines. Meteen door met de politie in Elslo en de zoektocht. Want de politie is eh, namelijk in, in Elslo in Limburg bezig met een zoektocht naar de twee vermiste broertjes, Ruben en Julian. Eerder zocht de politie al in de buurt van Doorn, waar de vader eerder doodgevonden werd. En die zoektocht leverde niets op. En er was verslaggever Martijn van der Zanden die is in Elslo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat, wat gebeurt daar? Wat zie je daar? Nou ja, we zien eigenlijk niet zo heel erg veel. Tegen kwart voor acht is de Defensie hier aangekomen met twee grote trucks, met daarin de mariniers... En die zijn hier het gebied ingereden. Ik heb begrepen dat het een gebied is wat ongeveer zeven kilometer lang is. Nou ja, wij staan natuurlijk bij de afzetting. En ja, we zien hier eigenlijk niet zo heel erg veel uh, gebeuren. Net waren er wel vier politieagenten hier bij het meertje aan het zoeken. Een visvijver is dat. Um, nou weet ik niet of dat een beetje voor ons was dat wij wat plaatjes hadden. Zeg maar, en dat we de politie hier zagen zoeken. Um, maar mm -hmm. ja, we zien dus eigenlijk verder niet zo heel erg veel op dit moment. En de politie wil, wil niet kwijt waar ze concreet naar zoeken. Daar zeggen ze niks over. Nee, ja, ze zeggen dus dat ze een tip hebben gehad. Hè. Om, uh, de, vandaag is er tegen een uur of zes bekend geworden, heeft de politie bevestigd dat de twee jongetjes nog uh, in de auto zaten bij de vader om kwart over tien op maandagavond. Dat was bij een tankstation in Neerbeek. Nou, dat is hier hemelsbreed misschien vijf of zes kilometer vandaan. Uh, en wellicht dat ze dus inderdaad een, een tip gehad hebben die uh, toegeleid heeft dat ze hier nu toe die zoektocht zijn begonnen. Maar wat voor tip dat is, ja, daar wil de politie ja. uiteraard op uh, het onderzoek niks over zeggen. Nee. Het, het, ja, is natuurlijk, uh, het klinkt allemaal niet best, vind ik. Nee, het klinkt, uh, het klinkt heel naar. En, ja. uh, ik heb, uh, al, nou ja, er zijn natuurlijk redelijk wat belangstellenden die hier even komen kijken. Want zoals je kunt voorstellen is er inmiddels ook een soort van mediacircus op gang gekomen. En uh, nou ja, dan vraag je aan die mensen ja, wat voor soort gebied is dat? En dan zeggen ze ja, het is inderdaad wel een, een donker gebied. Het is heuvelachtig. Ja, als je kwaad zou willen, dan zou het een goede plek zijn, zeggen ze dan. Ja. Ja. Goed, de politie is dus aan het zoeken met mariniers en dat gaat nog wel even door, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja, het is nu natuurlijk nog licht. Het schema valt wel uh, langzaam in, uiteraard. Uh, en ik, kijk, ik heb geen idee hoe ze verder gaan als het, als het donker wordt, of ze überhaupt verder gaan. Of ze dat met zaklampen gaan doen of dat soort dingen. Dat, uh, dat zou natuurlijk allemaal zomaar kunnen. Maar dat is voor ons uh, allemaal nog niet duidelijk. Vooralsnog is het licht en kunnen ze in ieder geval uh, ja, hun gang gaan en zoeken. Goed, Martijn van der Zanden, NOS-verslaggever. Als er nieuws is, dan horen we dat uiteraard van jou. Zeker. De Lamborghini die bestaat 50 jaar. Zometeen vertelt autokenner Carlo Branson je alles over dit Italiaanse fijne sportkarretje. En op facebook.com/slash today vind je hele fijne shizzle over en uit deze show. trailer, dames. Ja, nou, echt, nou, Duister, onheilspellend. Dat was uh, het begin van de trailer. En hele goede muziek van Peter Akkerman. Dat moet ik toch, er toch even toch bij zeggen. heb je bij deze gezegd. Die <laughs> uh, hoort uh, Gammoetal nu 21, klopt dat? Ja. ja. Tijdens haar uh, dienst in het Israëlische leger, dat hoorde je net een stukje. Um, na jouw middelbare school ging je twee jaar in dienst in Israël. Ja. En uh, jouw zeven jaar oudere zus, Dikla, nu 28 jaar... die besloot jou, uh, uh, ja, jouw bestaan in het Israëlische leger vast te leggen... een documentaire over jou te maken. Vanavond te zien op Nederland 2 om 11 uur. Mijn zusje, de soldaat. Um, jullie zijn Nederlands, half Nederlands, half Israëlisch. Ja. Mm -hmm. Dan hoef je niet het leger in, je mag kiezen... Ja, dat is niet helemaal zo, want als Israëli moet je toch eigenlijk wel in dienst? Maar jij bent niet gegaan, Dikla? Nee, ik heb uitstel. Eigenlijk nog steeds. Ah, je <laughs> Officieel moet heb ik nog. nog steeds uitstel. Als ik zeg maar nu naar Israël zou verhuizen, dan zouden ze misschien zeggen van uh, je moet nog steeds iets doen. Maar volgens mijn zusje vinden ze me nu te oud eigenlijk al voor het leger. <laughs> als je 28 bent, ben je gewoon te oud. Ja, ja. oké, okay, dus je komt er wel vanaf. Ja, maar het is echt voor het Israëlische maatschappij is het gewoon wel heel belangrijk. Dus stel, ik zou er ja. nu naartoe verhuizen en bij een sollicitatiegesprek zouden ze vragen... maar waarom ben je niet in dienst gegaan? Dan geloof je niet in Israël dat je niet vechten voor je land. Maar jij wilde ook niet echt. Ik bedoel, je hebt het niet, dus niet van, oh joh, wat jammer, mijn jongere zusje gaat wel. En ik wilde eigenlijk ook. Zo was het niet. Nee, dus. ik had destijds niet het gevoel dat, dat de veiligheid van Israël in mij zeg maar, afhankelijk was van mijn aandeel. Of ik wel of niet ging. Dat gevoel had ik niet. Maar dat maar... was dus omdat je in Nederland was opgegroeid, ja. in die tijd in ieder geval. Ja, want jij bent uh, daar opgegroeid. Ja, want ik, ja, we, we zijn allebei half in Israël, half in Nederland opgegroeid, maar net andersom. Ik was in de middelbare school in Israël, En dan is het heel normaal om naar het leger te gaan. Daar ben je niet bezig met ja. wat je gaat studeren, maar wat ga je in het leger doen? Jij besluit het, dus, of besluit, jij mocht gewoon het leger in, daar komt het eigenlijk op neer. Um, ja. En um, dan denkt jouw zus, joh, hartstikke leuk, ik ga daar een documentaire over maken. Ja. Zat je daarop daar te wachten? Nou, ik dacht op het begin van, nou ja, ze willen gewoon filmen. Ze is een journalist, ze doet er wel wat mee. Misschien komt er niks uit en dan opeens, opeens is het een film geworden. Ja, maar je dacht, het valt nou, wel mee. Ja, ik dacht, het, het valt wel mee, het komt wel uh, iets gebeurt er wel mee. Ik vond het wel leuk op het begin. Ja, dit klinkt als, maar later niet meer. <laughs> nee, later ook wel. Er waren wel een paar... Ja, Soms moest ik wel iets met de leger doen... en kon ik het niet aan Dikla laten zien. Of nou ja, er waren... Ja, want ik neem aan, Dikla, je kan niet zomaar overal bij zijn. Nee, nee ik heb ook in eerste instantie... toen ik daarmee met dit idee kwam... nog voordat Gamata in dienst ging... zeiden ze bij de woordvoerdersafdeling van het leger... van nee, we kunnen hier echt niet aan meewerken... Want... Ten eerste dachten ze, we zijn zussen... dus ze kunnen helemaal niet controleren wat ik wel film en wat niet. Want ik kan gewoon met, bij mijn zusje het uitfilmen. En ten tweede zijn ze niet gewend ook dat ze zelf onderwerp zijn van gesprek. Ze zijn vooral bezig met hoe komt het Israëlse leger in het algemeen in de media... Uh, maar niet met, hoe doet de PR-afdeling het eigenlijk? Nee. Maar wat waren nou momenten, gaan die zijn er ongetwijfeld geweest... Mm -hmm. uh, dat jij het er echt wel een beetje moeilijk mee had. Je hebt natuurlijk de ene kant je zus, dat is je lieve zus, loyaliteit <lacht> ligt daar. Maar ja, uh, je, zit wel, uh, je werkt wel voor het leger. Dat moet af en toe een beetje wringen. Ja, ongeveer een jaar geleden kwam er uh, een VVD-led uh, uit Nederland natuurlijk naar Israël. En ik vond het echt leuk. dat. Nou, ik zei gewoon tegen die kleine, ja, hij komt naar Israël. En ik ga hem waarschijnlijk begeleiden bij... Uh, Wie was, de, was dat? Hand en broeken. Bij de grenzen van Syrië en Libanon. En ja, misschien kan je ook meekomen. En dan ja. moesten ze natuurlijk uh, haar contactpersoon be bellen. En die moet dat dan met haar commandant uh, um, bespreken. En dan moeten ze mij bellen. En dan moeten ze mijn commandant bellen. En dan moeten ze... Echt, eigenlijk had ik heel veel gedoe daaromheen. Terwijl ik heel veel ander werk had die tijd. En ik had er echt geen tijd voor. En dan willen zij dat niet. En dan moeten ze opeens een brief sturen. En dan nou, alles valt gewoon op mij. En op een gegeven moment zei ik van... Nou ja. Kom nou gewoon niet. De ik, hey, ik had net de vlucht geboekt en toen kreeg ik een sms van Gamutal. je hebt net mijn leven verwoest. Kom niet, kom gewoon niet. Het is wel een beetje een drama queen. Ja, weet je wel. Um, de, de documentaire gaat voor een groot gedeelte over de veranderingen eigenlijk van een klein meisje, dat was jij toen nog Gamutal naar nou ja, eigenlijk een, een stevige, geharde legertante. Uh, daar gaat het uh, over en laten we even luisteren. Sinds mijn zusje in dienst is. Lijken we wel een andere taal te spreken? Ze is nog steeds mijn kleine zusje. Ze heeft zelf speciaal voor mijn verjaardag een dag vrijgenomen. Maar Gamotals kinderlijke idealisme, waarmee ze in dienst ging, heeft plaatsgemaakt voor een harde realiteit. Kinderlijk idealisme. Want wat dacht jij toen je het leger inging? Ja, dat alles perfect is. Dat ik alles van binnen kan veranderen. Dat ik kom en dan. Wat wilde je veranderen dan? Nou, dat, dat het leger een beetje. dat, dat de manieren waarop. Dingen gebeuren, een beetje meer humaan zijn, maar. Humaner iemand kapot schieten. <laughs> nou, uh, dat gaat niet precies zo. Uh, meestal uh, proberen ze um, de non-involved niet te raken. Dus nou ja, dat, dat is eigenlijk de... voor een heel ander um, subject. Ja. Maar dus zeg maar, nou op een andere manier dingen doen. Want ik had altijd, altijd wel vrienden. Die in het leger waren en die vonden het niet zo leuk en hun commandant was ook niet zo aardig. en Het was allemaal een beetje moeilijk en dat wou ik eigenlijk veranderen. Maar wat wou je dan van. Wou je het leger gezelliger maken? <laughs> nou ja, dat ook. Maar ook uh, manieren waarop ze dingen doen. Want het duurt Er is heel veel bureaucratie daar, nou, zelfs in elke, uh, elke plaats. Yeah. Maar daar is het echt erg. Dingen die heel langzaam gebeuren dat wou ik ook een beetje veranderen. En nou ja, op zich. Dus je wou okay. de, bu de bureaucratie oh. minder maken en je wou het humaner maken, maar dat begrijp ik nog niet helemaal. Het humaner? Maar mag ik even de setting oh, yeah. vertellen van, van dat interview waarin Gamtal dat zei? Ze, ze deed namelijk, voordat de leger inging, deed ze een vrijwilligersjaar. En ze, ze deed vrijwilligerswerk met uh, zeg maar, arme Arabische kinderen in mm -hmm. de buitenwijk. Israëlische Arabische kinderen in de buitenwijk van Tel Aviv. En ze gaf hun huiswerkbegeleidingen, uh, be zeg maar. Um, dus zij zei toen, ik ben heel erg bezig met hoe kan ik. Uh, in plaats van alleen maar dit conflict met geweld op te lossen, ja. hoe kan je zeg maar, zonder te vechten uh, hier iets mee doen? En toen zei ze dat het leger van binnen uitveranderde. Dus ik dacht ook heel erg van ze wil ja. zeg maar, proberen zo min mogelijk oorlogen te voeren, zo min mogelijk te ja. vechten. Maar dat, dat was een beetje jouw kinderlijke naïviteit, de, van binnenuit ja. veranderen. Dat, is, dat, dat, dat blijkt ook wel uit die film, dat is niet echt gelukt. Dat is ook lastig, denk ik, uh, als je het zo zegt. Ja, ik ben nog geen chief of staff. Nee, ik ben <laughs> nog geen chief of staff. En Tegelijkertijd moet dat voor jou, uh, Dikla, jij die de film maakt, je hoort je zusje dat zeggen. Uh, jij wilde niet, uh, liever niet, hè. je bent een beetje onderuitgekomen, het leven in. Heeft dat jouw beeld veranderd? Want zij wilde iets, dat is er niet gelukt. Dat is natuurlijk ingekapseld door het leger. Ze is ja, toch een beetje opgeslokt. Ze is, ja. ze is veranderd, je zusje. Ja, ze is wel veranderd. Kijk, ze is zoals ik zeg maar in die film zeg, ze is natuurlijk nog steeds mijn kleine zusje en het is een deel van haar. Ik merk bijvoorbeeld als ze, uh, ze zet soms echt een soort woordvoerderstoon op, zeg maar, als we uh, we waren bijvoorbeeld thuis een beetje aan het praten, drinken, lachen, zeg maar. Zoals gewoon zusjes doen. En dan in één keer hadden we het over van hoe zou ik dit bijvoorbeeld kunnen filmen? En dan ging ze in één keer echt ook rechtop zitten, zeg maar. Andere, andere woorden gebruiken, andere manier van praten. En ik dacht echt, nu ben jij de woordvoerder en wij niet meer mijn zusje. Maar ja. ik, ik wist wel, ik denk dat ik door het nee. filmen of door het volgen van het proces... wel veel meer ben gaan begrijpen hoe dat werkt. Ik bedoel, al die jongeren zijn heel erg jong op het moment dat ze in dienst gaan. Ze zijn allemaal 18 jaar oud. Het zijn allemaal, ze komen en allemaal. En allemaal gaan ze dat soort taal, denk ik, praten. Wat, wat je namelijk net zei, ik heb het even opgeschreven. Ik zei iets van humaner mensen doodschieten. Jij zei nee, ja, maar het leger probeert de non involved <lacht> Oftewel de mensen die niet direct bij het strijdveld betrokken zijn... niet doodschieten. Net ja. buiten de studio zei je ook iets zo mooi van... De, wat het over de bezette gebieden toen zei hij van ja het is beleid van de regering de, het leger moet het alleen maar uitvoeren daar hoor je wel dat jij toch daar hoor je dat je zus uh, flinke uh, ja. die PR mangel is doorgehaald ja. en dat ze de, de, de taal van het leger spreekt ja. maar vind je dat jammer aan haar dat het zo geworden is nou nee Kijk, het is natuurlijk heel gek, want als filmmaker, als ze sommige dingen zei, ze zei op een gegeven moment, we liepen over straat in Tel Aviv en dan zei ze, ja en die Palestijnen, ja die zijn een beetje zielig, want die hebben niet echt een land en die hebben niet echt een leger en ze zijn zogenaamd bezet. Maar dan dacht ik als filmmaker van oké, okay, dit is goed dat ik dit heb. En als zus, ik dacht alleen maar, kijk, ik herken mezelf heel erg in Gamuta. ik ben natuurlijk zeven jaar ouder, maar ik... Um, het is heel normaal dat je heel erg idealistisch bent en daarmee niet realistisch. Of dat je volgens heel snel andermans mening accepteert. En ik hoop alleen maar, en dat vindt dan natuurlijk heel irritant. Want niks is zo irritant als dat je als jongere van een ouder iemand hoort van... het komt nog wel goed met jou, zeg maar. Maar dat gevoel heb ik altijd met Gamata. Ik denk mm. altijd, ze is heel slim, ze is, is gewoon een intelligent persoon, heel sociaal. Ik hoop dat ze dus haar eigen mening met die van, zeg maar, het collectieve mening van het leger, dat ze daar binnen een soort uh, balans kan vinden. Is er, maar is er een moment geweest, want dit klinkt allemaal nog best wel lief en aardig is er een moment geweest dat je dacht: nou, yes, zo, zo ken ik je niet hoor. Je, je bent echt. Wat, wat, wat hebben ze met je gedaan daar? Nee. Dat is er dan toch weer niet. te gek, hè? Er waren wel momenten dat ik merkte dat ik als, als zus... zeg maar misschien veel sneller de confrontatie had opgezocht. Maar dat ik me nu inhield omdat ik dacht... maar ik heb je eigenlijk nog nodig. zeg maar. Ik kan niet, niet te veel ruzie met je maken. Nee, soms dan bijvoorbeeld dan... als ze zo moeilijk ging doen, doen over het regelen van toestemming... dat ze dacht, ja, je bent gewoon een klein verwend kind. Maar dat dacht ik dan als zus, maar als... Ik, ik had haar daarbij ook gewoon nodig. Je ja, had best wel dus een, een stamvoetende gametal nodig. Die, uh, ja, dus ik nee, nee, niet Het was echt irritant er. dat iedereen op me boos was. Alleen maar ja. omdat jij iets wou. Ja, dus hoe, zij dacht dat ik ja. verwend irritant dus was. Zeg ja. maar. Hoe was het, even tot slot, hoe was het om hem terug te zien? Nou, een beetje raar, maar... Ik verwachtte het wel. Omdat ik juist in zo'n um, unit was... dan was ik, ben ik eigenlijk er altijd bewust met wat ik zeg en hoe ik het zeg. Dus dan, ik wist wel dat wat ik zeg op een of andere manier er wel op komt um, er Ja, waren, want je, je was de woordvoerder in het leven. Ja, ja, er waren wel dingen waar ik niet altijd mee eens was. Maar ik, ik begrijp ook dat het in de film moet. En zeg maar dat, dat zo de film um, right is. Beter was, Beter ja. is, dus... En maar het is altijd wel raar om jezelf gewoon opeens op een gro grote scherm te zien. En dat kan iedereen vanavond vinden om 11 uur. Dat kunnen ze je allemaal heel raar vinden of heel leuk. Te zien namelijk op Nederland 2 om 11 uur mijn zusje de soldaten. Jullie gaan gezellig met z'n allen kijken, ja. geloof ik. Ik ben heel erg gespannen. Ja, um, nou, jullie gaan nog uh, met elkaar om. Dus dat uh, zit wel goed, denk ik. <lacht> Dank, dames. Goed dat jullie er waren. Dank je wel. van de Clash. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. De examens beginnen volgende week, vrienden. En uh, niet iedereen kan het op eigen kracht. Je hebt kindjes die hebben extra begeleiding nodig. We gaan het vanavond over hebben. Examentraining. Slagen door papa's portemonnee. Ik denk dus dat examentraining vooral eigenlijk voor de luie student is. Je doet een jaar niks en dan aan het einde nog eventjes bijbeunen. Is dat je rechtse geluid? Dit is zeker mijn rechtse geluid. <laughs> ik heb het gedaan hoor, examentraining. Was jij een luie student? Ik had behoefte aan wat structuur. Omdat ik gewoon heel erg bang was dat ik gewoon door mijn eigen ranzige luiheid... mijn examen niet zou halen. Wel, zijn het dan echt vooral luie studenten? Of gewoon mensen die het eigenlijk net niet aankunnen? Het kunnen toch ook gewoon mensen zijn die in plaats van een 7 en 8 willen hebben... en eventjes goed willen stampen. Is dat ene puntje duizenden euro's waard? Uh, ja als je wordt ingeloosd voor geneeskunde, bijvoorbeeld. Bovendien vraagt niemand ooit naar je behalve als je geneeskamer gaat studeren en je wilt inloopt. Wij zitten gewoon niet in een wereld waar mensen heel veel... ik bedoel, ze vragen ook nooit naar mijn universiteitsdiploma. Nee. Bedoel, voor hetzelfde geld heb ik alles bij elkaar gelogen. Nou, dat vraagt het hele zelf. <laughs> of je het morgen even wilt meenemen. Is goed. Examentrainingen, daar hebben we het zo meteen over. Het is waanzinnig gestegen, uh, het aantal examentrainingen... dat per jaar gegeven wordt. Uh, aan tafel, Joost en Ramon, zo meteen uh, praat ik met jullie. Als ik nou, en ik, sta aan, ik sta aan drie voor wiskunde. En ik word door, even, door jullie keihard getraind twee dagen. En dan is er wel een sessie van te maken, uh, niet als je nooit iets hebt gedaan. Het is niet een wondermiddel waar nee. je zes jaar lang niks hoeft te doen... en dan drie dagen trainen en je haalt een examen. Het is een aanvulling op. Ja, ja nee, dat begrijp ik. Maar wat, wat, wat kan je voor mij betekenen als ik inderdaad een vier sta... halen we dan een zesje eruit? Of is dat echt, zeg je, nee, één puntje dat, dat meer dan dat gaat, gaat het niet? Uh, wie weet, als je het echt, echt, echt ervoor gaat en je hebt het daarvoor gewoon ondergepresteerd... en je haalt er nu alles uit, dan, uh, dan denk moet het lukken. Ik denk dat het in mijn tijd met wiskunde volstrekt hopeloos was geweest. Maar goed, zometeen meer van jullie. B -M -M.